Clemens Peters met het NOS-journaal. In Johan. De ANC. Naar verwachting wordt morgen bepaald wie Jacob Zuma opvolgt als partijleider. En die nieuwe leider die zal na de parlementsverkiezingen van 2019 vrijwel zeker de nieuwe president van Zuid-Afrika worden. De twee grootste kanshebbers zijn vicepresident Cyril Ramaphosa en Nkosazana Lamini Zuma, de ex-vrouw van de huidige president. De nieuwe rechtse coalitie in Oostenrijk zal de Europese Unie niet verlaten. En ook wordt er in de komende regeerperiode geen referendum over een eventuele exit gehouden. In de regeringsverklaring schrijven de conservatieve EUVP en de rechtspopulistische FPE dat een sterk Oostenrijk alleen kan bestaan in een sterk Europa. Wel willen ze dat een deel van de macht van Brussel terugvloeit naar de EU-landen. In de Eredivisie heeft Heerenveen vanavond met 1-0 van NAC Breda gewonnen. Van Amersfoort maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Pek Zwolle wist in Tilburg een 2-0 achterstand tegen Willem II... om te buigen in een 3-2 overwinning. Zijn mak maakte twee treffers voor de Zwollenaren. Real Madrid heeft de wereldbeker voor clubs veroverd. In Abu Dhabi versloegen de Spaanse voetballers in de finale het Braziliaanse gremio met 1-0. Het enige doelpunt kwam van de voet van Ronaldo, die vroeg in de tweede helft een vrije trap benutte. Het is al de zesde keer sinds 1960 dat Real Madrid er met de wereldbeker vandoor gaat. Al Jazeera van trainer Henk ten Katen sloot het toernooi als vierde af.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 Het weer. Af en toe een winterse bui, waardoor het lokaal even wit kan worden. De temperaturen dalen tot rond het vriespunt, waardoor het ook glad kan worden. Morgen droog met geregeld zon en dan is het 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. CFM! Dit is kerst met CFM. Met men nu de Nightwalk.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 Nightwalk. Nightwalk met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZZFN. Zaterdagavond op de Nightwalk van 9 tot 12. 9 tot 12. Met de Party Update.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 CFM CFM en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario We en iedere zaterdagavond een wandeling over het strand... door de Duinen in het centrum van Zandvoort. Dat betekent de komende drie uurtjes. Beste van Dance, R&B, een beetje pop tussendoor door in het eerste uurtje. Nu de laatste shownieuws, de party-update en het team Bovendien Beste plan voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascali. En zojuist als opening... Voor Paul Jockey en Ruben Coco met Ladies Night. In de Nicolas uh, Fasano-edit. Onderweg zo meteen. Mart. Bakermat komt eraan. Maar eerst Richard Gray en Gary Chaos met uh, Yeah, I Know.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 Daarop zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Nooran Pure met Fever. I got this fever for your love. Nightwalk, het was muziek van Block Crown met uh, Let the Fire en de muziek van Nora Pure met Fever CFM Het is even tijd voor de party op wat voor leuke feesten er allemaal gaande op deze zaterdagavond 25 november hè? nou als eerste gaan we eens even kijken naar uh, de Scape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash begint rond de klok van 11 uur tot 5 uur in de ochtend, met natuurlijk onze eigen Zandvoorts en Raymundo en voor meer informatie check de website Escape.nl en vanavond heeft Raymond de meegenomen Plastic Punk En de MC is Jan Dat is vanavond dus in de Escape. Het wekelijkse feestje Brainwash. Als we wat doorlopen voor beide Escape aan de linkerhand. Hebben we aan de rechterkant Club R. daar is vanavond de Main Stage Invites. Dyna. Begint ook om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Wat steviger werken. En voor meer informatie checken R.nl. Met de, natuurlijk niemand minder dan Dyna. Ook Avaratura komt erbij. Jokes Pierre. Breakfast. Michael Woo.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 Nothing, jump. Come the game show. Slam on jam. A man did each one on Ever since. The proof in the print. And I'm pressed off and labeled evidence. Respect the effect of the rap. That suits swing. You ain't taking nothing, chump. I'm the one that does rockin' on. My son does it rockin' on. My son does it rockin' on. My son does it rockin' on. My son does rockin' on. My son that it rockin' on. Open up your foot gates, step into the moment, passing by. You can trust your instinct, better. in the <tie> Je zo Dat was Michael Jackson met a Thriller. De Steve ook Midnight, Hour uh, Our Remix. Daarvoor muziek van uh, Omnia featuring Johnny Rose met Why Do You Run? En zo werd het even tijd voor het team. boven beste Pavel dansen. Deze week op 10. Uh, op Kink met uh, Perk. 9 deze week. Uh, Paolo Martini met Red Rocks. Op 8 deze week. Santo Sanzon met Leave Together. Op zeven deze week Rhythm Masters met I Feel Love... samen met uh, Winter Gordon. Op zes deze week uh, John Tayada met uh, Sweets on the Walls... de Frank Rizardo remix. Op vijf deze week Mark uh, Jenkins en uh, Miss B met Sirens Shooting Miss B. En uh, deze week op vier... Blaze en Amino Edge met Lovely Day. Op drie deze week Camel Feat en Elderbrooks met Cola. De origineel, ex-nummer 1 plaatje... met die boven de van de dansen.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 Action nummer 1, blijkt moeten we zeggen. De zomerplaat van 2017. Hè. Je hoort hem nu in uh, de Cedric Cervez remix. Op de radio, J Balvin en Willie Williams. Si el ritmo te llevamos en la cabeza y empezamos como es... Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, a hago si que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiera a mí y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, a hago si que entretiene, mi música los tiene fuerte baile ¿Y dónde está mirante? ¿Y dónde está mirante? De greatest dancer, een yeah. oude dance classics in een nieuw jasje gestoken en four sick individuals met everything. En dat was de mass 10-year anniversary item. Het was zover ook het eerste stukje van de Nike Walk, niet getreurd. Zometeen, het nieuws en Wereld zijn we terug met DJ Mouse en zijn Global House vibe. Nu nog een paar stukken muziek, misschien nog Jerry uh, Romero, maar eerst hier uh, Softbat met Celebrate Good Times. Ik zeg tot zo na de break. Fijne dagen en...